Zit van der Linden met het NOS-journaal. Aanhangers van de Braziliaanse president Bolsonaro... hebben door het hele land wegblokkades opgeworpen. Ze protesteren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen... die werden gewonnen door Bolsonaro's rivaal Lula da Silva. Volgens de politie waren er meer dan 300 protesten op de wegen. Op sommige plaatsen waren ook rellen. Onder de betogers zijn veel vrachtwagenchauffeurs die Bolsonaro stemmen... onder meer omdat hij de brandstofprijzen verlaagde... Vijftig landen hebben China opgeroepen om werk te maken van het VN-rapport over de Oeigoeren. Het rapport over ernstige mensenrechten schendingen kwam eind augustus uit. Volgens de landen, waaronder ook Nederland, moet China in ieder geval de Oeigoeren vrijlaten die willekeurig zijn vastgezet in detentiekampen. Naar schatting zit er een miljoen moslims vast in de kampen in de provincie Xinjiang. Volgens meerdere landen maakt China zich schuldig aan genocide. In Malawi zijn deze maand zeker 70 mensen overleden aan de gevolgen van cholera. Het land kampt sinds maart met, een uit, met de uitbraak van de infectieziekte... die gepaard gaat met hevige buikpijn en ernstige diarree. Tot nu toe zijn er in totaal 180 doden gevallen. De uitbraak begon in het zuiden van Malawi... en verspreidde zich snel naar het noorden en westen. UNICEF en de Wereldgezondheidsorganisatie helpen het land... bij het bestrijden van de ziekte, onder meer met vaccins en antibiotica. Nieuwsuurpresentator Marielle Tweebeke heeft de Sonja Barend Award gekregen. Ze werd onderscheiden met de prijs voor het beste tv-interview van dit jaar... voor haar vraaggesprek met de Oekraïense president Zelensky in mei. Het is voor Tweebeke de tweede keer dat ze de prijs wint. In 2012 kreeg ze de Sonja Barend Award voor een interview met Reinoud Oerlemans... en twee topmannen van het VU Medisch Centrum. Het weer. Regen trekt de komende uren weg. De wind neemt juist wat toe. Aan de kust kan het stormachtig waaien. Later op de dag grotendeels droog. Dan laat de zon zich zien. Het wordt maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Forward. You'll be the saddest part of me. A part of me that will never be mine. It's obvious. Tonight is gonna be the lonely And You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close mine Truer. The night is gonna be the lonely Ik wil niet meer denken En ik kan niks meer doen Ik vind alles best Het wordt nooit meer als toen Ik kan niet meer zitten En ik wil niet meer staan Ik heb alles gehad Ik heb alles gedaan niks meer horen en ik zwijg als ik graf ik stop voor altijd met roken ik ga terug naar af hoezo liefde en wat nou haalt maakt mij niks meer uit weet toch goed het gaat daar. Ik weet nog niet, ga ik nog meer door als ik nu stop warte. Ik ben wakker zat, ik heb alles gedaan, ik heb alles gedaan. With you, I would be 100, but with you, I would be 100. But with you, I would Souvenirs, que des mauvais souvenirs. 100 ans de solitude, c'est pas mon habitude. Quand je joued, I felt like I Toi, en amour, tu n'es qu'un débutant. C'est pas de la couleur, même pas du noir et blanc. Take mec. T'es mort. Zoals de nuit, il y a un temps pour tout, pour la haine, pour l'amour. Théorie, théorème, poésie, ou poème, tu récoltes ce que tu sais, c'est pareil au même. Je te hais, parce que je t'aime. Dénage, dégage. Froy comme une rose, embrasse-toi, tu es ma chose, c'est facile, tu comprends. Je te donne ce que tu prends, et lycée de Versailles, comme une loco sur les rails. Mais c'est plus comme un vent, ni des lèvres, ni des dents moi au secours nous ont demandé sans dire c'était la même planète. De là, on a... you're going down I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds you make me feel Maybe on the crowd Make tonight. deze l'uomo davanti al tuo portone ik dorme avvolto in un cartone. Se kon. ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia, wilde een andere wereld, maar ik kon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 Qualcuno che la Je déteste batterie j'ai pas de quoi recharger Et ça n'arrive que moi Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées Je pas te dire pourquoi oh. Regarde comment je souris Regarde encore Celle de tes rêves, c'est qui comble tes nuits, c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit ne durait qu'une semaine soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir, mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses.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 to the space